Tien uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister Clinton is in Israël aangekomen... voor spoedoverleg over de beschietingen tussen Israël en de Gazastrook. Ze zal in Jeruzalem spreken met premier Netanyahu, onder meer over een bestand. Over dat bestand zijn tegenstrijdige berichten. Een Hamas-woordvoerder zei aan het eind van de middag... dat de partijen vanavond een wapenstilstand bekend zouden maken. Maar Israël ontkende dat er al overeenstemming is... en Hamas zei later ook dat het nog niet rond is.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 moet de overheid het terrein saneren, zegt RTL. Schaatser Remco Oldeheuvel beëindigt zijn carrière. Hij zegt dat hij niet meer de motivatie heeft om door te gaan... tot de Olympische Spelen van Sochi. De 28-jarige Oldeheuvel was specialist op de 1000 en 1500 meter. Hij wist zich onlangs niet te plaatsen voor de wereldbekerwedstrijden. En Oldeheuvel miste twee jaar geleden op 1200ste deelname... aan de 1500 meter op de Spelen in Vancouver. Dan het weer. Vanavond en vannacht, vooral in het westen, wolkenvelden. Koelt af naar 3 graden in het binnenland en 7 bij zee. Morgen bewolkt en een beetje regen. Het wordt dan maximaal 10 graden. Dit was het NOS-journaal. De Coachingskalender is al 10 jaar de bron voor dagelijkse inspiratie en ideales najaarsgeschenk. Koop de Coachingskalender dus nu bij managementboek.nl, de beste site, en meer.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 Langs de lijn. Met Robert Meder. Ja, goedenavond, NWS Langs de Lijn. Het komende uur zal worden beheerst door het voetbal in de Champions League in Turijn. Het spannendste duel, tenminste, op papier. Juventus tegen Chelsea, niet Niemeijer. 2-0 geworden voor Juventus. Chelsea dus op een ruime achterstand na dikke uur spelen in Turijn. Een aanval van de Italianen aan de linkerkant van het veld met Quantwo Asamoa. Hij behoudt het overzicht, legt de bal op de rand van de 16, klaar voor de aankomende Vidal. En die schuift de bal hard achter doelman, Tsjech van Chelsea. 2-0 voor de Italianen. En ja, wat de gevolgen zijn, dat horen we zo natuurlijk. Ook het treffen tussen Valencia en Bayern München, dat uh, is een topper, maar de spanning was er al wel een klein beetje af. Wat heet een klein beetje in het bedcentrum zitten en die houdt kan. Ja, want Valencia was voor die wedstrijd al geplaatst door de overwinning van uh, Lille op Waterborg. Valencia-Bayern staat nog altijd 0-0. En Ajax kan zich morgen in de Champions League een dienst bewijzen... als het wind van Borussia Dortmund een zegen. Dat betekent in ieder geval overwinteren, overwinteren in het Europese voetbal. Een gelijkspel kan gunstig uitpakken voor beide teams. Maar daar wil Frank de Boer, de trainer, niet op gokken. Tenzij... Stel voor dat je tien minuten voor tijd eh, dat je aan een gelijkspel... Ja, dat er niet meer in zit. Ja. Dan zal je daar natuurlijk voor tegen op dat moment. en Dan zal je daar ook naar handelen. Maar... In eerste instantie willen we gewoon drie punten. Veel voetbal dus, maar ook aandacht voor wielrenner Karsten Kroon. Die heeft nogal wat meegemaakt vandaag tijdens een onschuldig trainingsritje op de Canarische Eilijn, Eilanden. We gaan hem straks even bellen. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. Ja, Juve, Chelsea dus uh, 2-0. Wat voor gevolgen heeft dat, uh, Ragnar? Ja, dat is opvallend hoe het er nu aan toe gaat in deze groep. Er is natuurlijk nog wel een minuut of 25 te spelen. Maar het zou zo kunnen zijn dat Shakhtar na vanavond op 10 punten staat. Juventus van 6 naar 9 gaat. En Chelsea op 7 punten blijft staan. En laat het nou op de laatste speeldag Shakhtar tegen Juve zijn. Die zouden het dan volgens mij zelfs op een akkoordje kunnen gooien. Met een beetje geluk. En dan zou Chelsea het kind van de rekening zijn. Kortom, veel belang bij de Londenaren om tegen te scoren in Turijn voor die 34.000 mensen. Er is nu wel balbezit voor de nieuwe man. Die kwam voor Aspili Queta, de Spanjaard. Het is Moses die de bal ook weer kwijt is bij de middenlijn. Hij maakte een paar weken geleden de 3-2 in de extra tijd toen Chelsea toch thuis wist te winnen van de ploeg uit Oekraïne van Shakhtar. De wedstrijd ligt even stil, daarom kan ik dit allemaal vertellen. De 1-0 kwam na 38 minuten van Cagliarella. En de 2-0 dus in de 61ste minuut van Vidal de Chileen. Arturo Vidal met een zeer waardevol doelpunt. En Chelsea zou dus wel eens de eerste titelhouder kunnen zijn in de Champions League. Want zo liggen de kaarten die er een jaar later in de groepsfase uitgaat. Dat is niet wat de ploeg van Roberto Di Matteo wil. Speelt vanavond als coach van Chelsea. Ja, speelt. Tegen zijn landgenoot uit Italië. De wedstrijd ligt er overigens stil vanwege een blessure bij Bonucci. Maar het zal toch niet zo zijn dat deze wedstrijd. Uh, ja, de nekslag betekent voor Di Matteo. Want de kritiek groeit omdat het met Chelsea ook niet goed gaat in de competitie. Een nederlaag afgelopen weekend op. Uh... Het veld van West Bromwich, Albion 2-1. En de druk neemt toe daar in Londen. Hij staat te kijken, kouwend op zijn kauwgom Roberto Di Matteo op de zijlijn. En er gaat zometeen ook een invaller binnen de lijnen komen bij Juventus. Het ligt allemaal even stil, maar er is inmiddels weer hervat. En dus balbezit voor Chelsea. Achterin met David Luiz, de Braziliaan. Het gaat naar Cole aan de linkerkant. Wat verder op de helft al van de Italianen. Staat dan Ramirez, die is de bal kwijt. Pirlo gaat erachteraan, maar Chelsea kan snel weer overnemen met John Obemichel. Via Luis naar de rechterkant, 5-6 meter over de middenlijn. Ivanovic terug van een blessure, geldt ook voor... Kool aan de linkerkant en Chelsea in de as van het veld. Zoekt naar vrijheid. Wie kan erin pasen? Nou, bijvoorbeeld Kool, maar die besluit om zijn eigen as heen te draaien. Hakballetje dan. Aubamekiel komt in balbezit. Maar Juventus is met heel veel mensen terug. En het is moeilijk voor de Engelsen om een gaatje te vinden daar achterin. Rond de middenlijn het balbezit voor Ivanovic weer naar Mikkel. Er zijn denk ik wel 11 Italianen op de Italiaanse helft te vinden. Als toch Ivanovic vertrokken is in de achtervolging is het Marquisio. Nog altijd Ivanovic. En die haalt dan een hoekschop uit omdat de bal als laatste is geraakt door Marquisio. En inmiddels over de achterlijn heen is gelopen. En dat is misschien dan een kans voor Chelsea om terug te komen in deze wedstrijd. Caceres heeft zich aan de zijkant gemeld. Martin Kasselis, de verdediger. Hij zal er zo meteen gaan inkomen. Want eerst die corner. Die wordt gepakt door Buffon. Zo groot is hij niet. Valt trouwens nog wel mee. Maar hij heeft de bal met twee handen te pakken. En speelt hem richting zijn verdedigers. Juve leidt tegen Chelsea. En dan zijn we aan de gang. Alweer zo'n... Uh... Ja, wat is het? 67 minuten. Dan maar even naar uh, de redactie boven, naar uh, Andy Houtkamp. En die uh, eerder op deze avond hoorde denk je een opmerkelijk incident vertellen. Ja. Bij uh, Noord-Jerland tegen Shakhtar Donjas. Misschien moet je dat even herhalen, want het komt niet. Uh, niet iedereen heeft het wellicht meegekregen. En het is tamelijk uniek, geloof ik. Uh, dat mag je wel zeggen. Het is overigens dezelfde groep als uh, uh, Juve tegen Chelsea. Een belangrijke groep. noord kwam 1-0 voor. En toen uh, bij een actie op het middenveld uh, hoofd en tegen elkaar... De speler van Noord-Geland raakt geblesseerd aan het hoofd. Het spel wordt stilgelegd. Op dat moment hadden de Denen balbezit. En uh, ja, zoals het hoort, scheidsrechtersbal. En dan wordt de bal gegeven aan de tegenstander en Shakhtar... die hem dan netjes terugspeelt aan de ploeg die het laatst in balbezit was. Normaal allemaal waren het niet dat Shakhtar er anders over dacht. De bal werd wel richting de keeper van uh, de Denen gespeeld. Maar daar was Adriano, die pikte de bal op en schoot hem tot verbinding... Uh, bijstring van alles en iedereen in het Parkenstadion in Kopenhagen, achter de keeper van Nordsjeland. Dan denk je, nou ja, je hebt toch wel in de gaten dat je heel erg onsportief bezig bent. Dan laat je, eh, we hebben het wel eens eerder gezien dat het eh, per ongeluk ging, dan laat je gewoon de tegenstander toch maar een doelpunt maken. Weer 2-1. Maar nee, dat deden ze niet, de mannen uit Oekraïne. Maar Nordsjeland eh, nam zelf raak, want eh, nog geen twee minuten later lag hij er wel in. Een echt mooi doelpunt. Maar daarna was het eh, Shakhtar dat toch eh, oorde op zaken stelde. 2-2, werd het uh, 2-3 en nu staat het uh, 4-2 voor Shakhtar Donetsk tegen noord -Sieland. Spannende groep hoor, die uh, groep met uh, Juve, Chelsea en uh, Shakhtar. Want Shakhtar staat uh, gewoon bovenaan in deze groep. En dan uh, zal Juventus op de tweede plaats staan met een puntje minder. En Chelsea drie punten minder op de derde plaats als het allemaal zo blijft. Dan opvallend Galatasaray, Manchester United. Geen van Persie, uh, uh, licht geblesseerd, krijgt rust en alles. Butner wel in de basis, uh, Manchester United al geplaatst. Maar Galatasaray, tot groot genoegen van de Turken, staat 1-0 voor. Uh, opvallende man is Rui Pedro. Hij speelt bij Cluj. Hij heeft drie keer gescoord. Een, hat een echte hat tegen Braga. Daar staat het 3-1. Benfica, Celtic. Uh, een belangrijke wedstrijd. Onder andere voor Ola John, want hij scoorde de 1-0 voor Benfica. Celtic uh, maakte gelijk via Samaras. En wat hebben we nog meer? Valencia, Bayern München 0-0. Uh, allemaal nog bezig deze wedstrijden waar ik het nu over heb. En eerder al vanavond Bata Borisov tegen Liel. Werd door Liel met 2-0 gewonnen. En Spartak Moskou Barcelona 0-3. Daniel Ves en twee keer wie anders dan Lionel Messi. aan de hand. De wereld vergaat helemaal niet muziek van uh, Donner Summer. And this time I know it's for real. Het is bijna kwart over tien. Juventus tegen Chelsea. Ragnar. Balbezit voor Cagliarella. Voor de Italianen. Het is nog een minuut of 18 tot het einde. Nog altijd is het Juventus met Marquisio. Legt de bal terug naar het middenveld. maar Pirlo nog maar wat verder achteruit gaat. Ja, waarom zou hij dat ook niet doen? Juventus staat 2-0 aan de leiding. is in balbezit aan de rechterkant. Een nieuwe man. Maar zoveel diepgang ja, heeft Juventus niet meer nodig met die ruime voorsprong tegen Chelsea. Dat echt wel, terwijl de bal over de zijlijn gaat via Hazard de Belg, echt wel een aantal mogelijkheden heeft gekregen. Met name via Hazard, toen het nog 0-0 was. Maar de manier van spelen, vanaf het begin met vijf verdedigers zonder Torres in de spits. Maar daar met name met Hazard, hoewel ook Mata zich voorin meldde, die speelwijze... Heeft toch niet zo heel veel opgeleverd voor het elftal van Roberto Di Matteo. Inmiddels is trouwens Torres wel binnen de lijnen gekomen. Werd uitgefloten. Heeft ongetwijfeld toch met wat angst te maken van de 34.000 Juventus supporters. Voor die goalgetter normaal gesproken van Chelsea. Juventus aan de rechterkant. Caceres speelt in Waar kan het naartoe? Nou bijvoorbeeld naar Fusinic op de punt van het strafsomgebied. Aan de rechterkant weer Caceres. Daar gaat de bal over de goalleen. Fusinic van 5, 6 meter. Meer is het niet. Over de goallijn van Petter Cech. En dat had toch de beslissing wel mogen zijn. Want dit soort grote kansen krijg je niet zo snel. De bal wordt ja, panklaar voor hem neergelegd. Door die invallen dus bij Juve, Martin Casseres En daar mag Fusinic wel wat meer mee doen. De Montenegrein kon spelen. Ondanks dat hij de afgelopen dagen last had van griep. En nu Chelsea aan de andere kant van het veld. Geen balbezit voor Hazard. Daar wordt de bal overheen gespeeld. Over de Belg heen. Een beetje pijnlijk eigenlijk. Caceres rond de middenlijn. Pirlo leidt balverlies. En daar is Torres. Maar er staan toch ook nog wel wat mensen achterin. Verdedigers drie op een lijn. Met Kjellini, Bonucci en Basagli. En die zitten ertussen. De vraag is even voor hoe lang. Want inmiddels Mata op aangeven van Moses. Rechterkant van het veld. Halverwege de Juventus helft. En dan is de paas wat slordig richting Ashley Cole. Hazard houdt de bal aan de linkerkant van het veld nog binnen. Troeft in het duello Cagliarella af en houdt de bal bij Chelsea. Ineens naar Moses in het strafschopgebied. Geschoten ook maar geblokt die poging. En dan kan Pirlo proberen uit te breken. Weer balverlies van Pirlo. Wel belangrijk bij dat eerste doelpunt van Cagliarella. Want hij was het die schoot. Cagliarella die raakte de bal even aan. Dat was genoeg om Tjecht te passeren. Terwijl Chiellini nu wordt neergelegd op het middenveld. En er een gele kaart komt voor Chelsea. Het is even de vraag naar wie die kaart gaat. Want ik kreeg al verder. Volgde eigenlijk de bal. En toen werd Chiellini nog op de grond neergelegd. Hoe dan ook een vrije trap voor Pirlo. Die niet fantastisch speelt vanavond. Ramirez is de man die de overtreding maakte... Papierlo, het is nog niet helemaal zijn wedstrijd. De grote dirigent. Hij, ja, je zet hem toch eigenlijk van tevoren op een 8 of een 9 in zo'n topwedstrijd als deze. Na dat goede Europees kampioenschap. Maar het kan misschien niet altijd feest zijn. Nog wachten op die vrije trap. De blik van de trainer Alessio. Hij vervangt Conte. Die pas over een paar weken in december weer op de bank mag gaan zitten. Na dat matchfixing schandaal. Wat er was onder meer bij Sienna, zijn oude werkgever. Juve speelt de bal over de breedte van het veld in de richting van Chiellini. Dan is daar Asamoa. Hele grote problemen de afgelopen minuten niet gezien voor Chelsea. Wel een grote kans voor Juventus. Nu Pirlo geeft er weer geen goed vervolg aan bij het weerbalverlies. Ik vind het echt opvallend. Nog een klein kwartiertje in Turijn bij Juve-Chelsea. Het is 2-0 en Juventus hard op weg op deze manier. Richting overwintering in de Champions League opeens. En die houtkampen in het matchcenter. Die zijn het Barcelona gewonnen met 3-0 in die pool. Ja. Dat hartstikke spannend uh, Celtic zien, uh, zien voetballen. Die zijn nog belangen na niet uitgeschakeld. Dat hadden we van tevoren ook niet verwacht natuurlijk. Nee, na nou die prachtige overwinning op uh, Barcelona twee weken geleden. Dat was uh, natuurlijk uh, heel mooi. En dus is de wedstrijd tussen Benfica en Celtic heel erg belangrijk in deze pool. Want Celtic staat tweede voorafgaand aan uh, vanavond met zeven punten. Barcelona is al uh, ge geplaatst, staat de eerste. En Benfica heeft vier punten. Er zit dus drie punten verschil en het stond 1-1. Ola John had gescoord, Samaras had de gelijkmaker gemaakt... Maar zojuist, Garay heeft uh, gescoord voor Benfica. Dus Benfica staat 2-1 voor. En dan wordt het echt heel erg spannend in deze pool als Benfica van Celtic wint. Want dan gaat het om de tweede plaats in de allerlaatste wedstrijd. Goed. En wie speelt er dan tegen wie? Weet je dat uit je hoofd? Uh... Uh, dan moet ik even kijken. Nee. Nee, nou nee. dan komen we daar Roy later zout. wel even op terug. Ja. ja. our door before everything Don't de wind. Een uh, passenger. 9 minuten voor half 11 op deze Champions League avond. Zo meteen gaan we natuurlijk ook vooruit vooruitkijken uh, naar de wedstrijd van Ajax van morgen. En we bellen met wielrenner Kasten Kroon. Wat hij heeft meegemaakt. Echt een opmerkelijk verhaal. Zo meteen uh, meer daarover. Um, maar we volgen natuurlijk Juventus tegen Chelsea. Chelsea mag wel uh, opgeschieten nu, Ragnar. Ja zeker, want zouden wel eens het kind van de rekening kunnen worden. Bij de 2-0 achterstand, Torres op de achterlijn. Ruim 9 minuten nog heeft Chelsea om 2-2 te maken. In de vorige wedstrijd lukte dat de Italianen. Toen stond Chelsea na twee goals van Oscar op 2-0 en maakte dezelfde mensen als vanavond gelijk. En nu is er een bal van afstand die makkelijk wordt gepakt door de Italiaanse doelman. Buffon kan boven die meegeven aan Asamoa aan de linkerkant. Chelsea was met veel mensen naar voren toe. En speelt de bal iets te ver voor zich uit. Deze speler van Juve Ramirez komt met de sliding. Als Asamoa toch al halverwege de Chelsea helft is aan de linkerkant. Maar het loopt dus met een sisser af. Een nieuwe spits erbij bij Juventus. Waar Cagliarella vanaf afgaat en Giovinco erbij komt... Hij stond in veel van die verwachte opstellingen in de basis omdat Fusinic twijfelachtig was. Maar Giovinco, ook gewoon Italiaans international voor alle duidelijkheid. Hij komt erbij en dan is het opeens Fusinic die er vanaf gaat. Ik had even de indruk dat het een ploeggenoot van hem was. En daar hoorde de naam Cagliarella bij. Hoe dan ook, Giovinco komt erin voor Fusinic. Volgens mij ging daar iets mis op het bord van de vierde official aan de zijkant. Een minuut of negen nog. Dus voor Chelsea dat uh, ja, moeite heeft om wedstrijden te winnen. Dat lijkt maar weer eens een keer vanavond. En uh, Juventus aan de linkerkant. Overname van Mozes. Rechterkant van het veld. Punt strafschopgebied op gebied bij Chelsea. Juventus zit er uh, veld bovenop. Schieten van afstand ook maar. Maar dat is wel heel enthousiast geschoten door Giovinco. De nieuwe man. Ja, denkt bij zichzelf. Uh, pik mee. Het is de eerste avond. Ik probeer het een keer. Op aangegeven van Pirelo die de bal met veel gevoel kwaar legt. De afstand is nog wel een meter of nou zeker 30. En dan schiet Giovinco ruim heen over de goal van Peter Cech. En trekt hij er een gezichtsuitdrukking bij. Zo van ja god, mag ik het ook een keer proberen. Chelsea aan de andere kant in de tegenstoot op het middenveld. Met uh, de paas die eigenlijk bij niemand terechtkomt en doorloopt uh, bij... Uh... Buffon kan die worden opgepakt. Torres was wel in de buurt. En het zou best wel eens zo kunnen zijn dat Fernando Torres in de winterstop concurrentie krijgt. Als hij dan misschien zelfs wel wordt gedwongen te vertrekken. Het is allemaal nog een beetje koffiedik kijken. Maar hij loopt er wat verloren bij de laatste weken weer. Torres kan nu wel profiteren van het onderscheppen van Mozes. Op de kop van het strafschopgebied schieten met Oscar. Maar... Een uitstekende sliding van Chiellini blijft uitstekend naar de bal kijken. En Chelsea speelt dit niet snel genoeg uit. En ik wil er nog zeggen, Klaas-Jan Huntelaar wordt genoemd bij Chelsea. Ook bij Arsenal trouwens. Maar ook bij Chelsea geldt ook voor Robert Lewandowski de topscorer van Borussia Dortmund. Er moet wat bij, zou je zeggen, in de voorhoede van Chelsea. Dat Drogba... Ook kwijt is de oud-topscorer van de ploeg uit Londen. Die dan weer wordt genoemd bij Juventus. Juventus rond de middenlijn met Pirlo. Balbezit aan de rechterkant van het veld bij Barzagli. Even de middenlijn overgestoken in de voorhoede. Nieuwe mensen dus. Giovinco, ruimte om misschien te pasen. Ja, wordt inderdaad gedaan. Wat breed door Vidal. Dan Chelsea in de achterste lijn. En daar is Tsjech die de bal eigenlijk met een gelukje voor zijn voeten krijgt. Omdat hij niet goed werd aangeraakt. door Cagliarella. En zo was het eenvoudig oppakken voor doelman Tsjech. We zitten echt in de slotfase. Nog een paar minuten te gaan in Turijn. En joeven nog altijd op 2-0 tegen Chelsea. We hebben het matchcenter weer kijken bij Andy Houtkamp. Nog doelpunten voorbij zien komen, Andy? Ja, net uh, Noord-Tjeland tegen Shakhtar Donetsk. Daar is het 5-2 voor Shakhtar geworden. Niemand die het maar... gunt? <coughs> nee, helemaal niemand. Na dat incident, denk ik, had ze heel veel zo... fans kwijtgeraakt. geraakt. Uh. Ja, nou ja, als ze ze al hadden. Maar uh, het is... Uh... Inderdaad, een afschuwelijk. Eh, Adriano die uh, scoort. Uh, zo onsportief, dat uh, zie je. Zelden een bal die teruggegeven had moeten worden. En dan uh, zelf scoren. Maar goed, ik heb nog even voor je nagekeken. Benfica-Celtic, daar staat het dus 2-1 voor Benfica. Laatste wedstrijd. Barça tegen Benfica. Celtic tegen Spartak Moskou. Blijft spannend. Uh, Barcelona is al door. En dan hebben we nog een wedstrijd die heel lang 0-0 was. Valencia tegen Bayern. Uh, Feghuli scoorde 1-0 voor Valencia. En vlak daarna was het uh, Thomas Müller die de gelijkmaker maakte. En bij deze stand uh, is Bayern ook al Zeker van de volgende ronde, net als Valencia dat al voor deze wedstrijd was. See you. De Electric Light Orchestra en uh, Living Thing, de slotfase van Juventus tegen Chelsea. Ragnar. We zitten inmiddels wel in de slotminuut. Pogba komt er op het middenveld nog bij. Nu wel voor Cagliarella. En uh, zo zijn ze nog altijd met zijn elfen bij Juventus. Buiten spel aan de linkerkant voor Giovinco. Took op achter de verdediging na een vrije paas van Chiellini vanuit de middencirkel. En het is centimeterwerk. Ik denk dat Luis het buitenspel in het centrum zelfs ophief bij Chelsea. Maar vooruit het is 2-0 voor de Italianen. We spelen nog een seconde of 40. En er is driftig gewisseld door Antonio Conte of eigenlijk door zijn vervanger Alessio en door Roberto Di Matteo. Een minuutje of drie extra tijd verwacht ik eigenlijk wel. Zwakke paas nu op het middenveld bij de Italianen en dus de overname van Chelsea. Maar wat heeft het nog voor zin? Luis kan breed spelen, zal dat gaan doen naar nou, Gary Cahill, de Engelse international. Gaat richting de middenlijn, steekt hem nu over. Doet dat aan de rechterkant van het veld en past hem dan. Ja, geeft hem dan eigenlijk heel matig af richting Ivanovic die twee meter naast hem staat. Wat kan die er verder mee? Overname van Juventus aan de rechterkant. En hoeveel tempo is er in de voorhoede bij Giovinco? Nou, er is tempo en er is ineens een poging van Giovinco, ja! Wat doet hij dat goed van buiten het strafstopgebied. Een snelle voetbeweging. En Tsjech staat ver uit zijn goal. Komt naar de Italiaanse spits toe. Maar die is zo scherp dat hij maar één tikje met de voet hoeft te geven. Op een fantastische steekbal vanaf het middenveld. En zo is het van ruime afstand 3-0 voor Juventus tegen Chelsea. Een dikke overwinning en het is ook dik verdiend. Voor de Italianen. Roberto Di Matteo op bezoek als coach van Chelsea bij zijn landgenoten. Staat erbij en kijkt ernaar. En dan ben je toch geneigd te zeggen dat dat paasje wel van Pirlo moet zijn. Het shirt gaat ook nog uit bij Giovinco. Nou, een gele kaart kan die hebben. Dat scheelt dan weer. 3-0 bij Juve Chelsea. En die houdt kamp en de slotfase van al die andere wedstrijden. Ja, er, er gebeurt eigenlijk uh, weinig meer. Ik denk dat Valencia en Bayern uh, het uh, mooi vinden met 1-1. Uh, dat uh, overigens Valencia spelen met 10 man. Dat betekent dat ze allebei door zijn. Uh, hoe kunnen ze de jeugd opstellen bij uh, de allerlaatste wedstrijd? Uh, nou, Juve Chelsea hebben we net gehoord. noord tegen Shakhtar staat 5-2 voor Shakhtar Donetsk. Benfica Celtic, daar is nog steeds heel spannend. 2-1 in het voordeel van Benfica. Celtic doet er alles aan om terug te komen, de gelijkmaker te maken. Dat zou wel heel belangrijk zijn in deze pool. Dat heb ik net uitgelegd. Kloes wint van Braga, staat 3-1 voor. En Galatasaray tegen Manchester United. In de extra tijd komt er een minuutje bij. Daar staat het 1-0 voor Galatasaray. Maar Manchester United is al geplaatst afgedroogd Chelsea. En dan met de wetenschap dat ze de toppen tegen, Man, uh, United, tegen Manchester City komen. twee keer eraan zitten komen. Die hebben wat recht te zetten voor de fans, Ragnar. Ja, dat mag je wel zeggen. De druk zal wel gaan toenemen in Londen. Inmiddels 92 minuten op de klok. En kan het allemaal nog erger? Ja, wie weet. Want Juventus heeft de bal met Marquisio op de helft van Chelsea. Luis raakt de bal als laatste aan. En Chiellini is geblesseerd en loopt richting zijn eigen de goud. Nou ja, goed, dat kunnen ze dan hebben. Giovinco, ik zei al eerder, het wordt nu nog even in beeld gebracht. Kreeg geel vanwege het uitdoen van zijn shirt. Maar belangrijker de gele kaart voor Marquisio, die we in de tweede helft zagen. De man die nu de ingooi mag nemen. Omdat hij geen gele kaart kon hebben en geschorst zal zijn. Voor het laatste duel tegen Shakhtar Donetsk. En als ik goed gekeken heb, kunnen beide ploegen volgens mij daar met elkaar gaan afspreken dat ze er een gelijkspel van maken. Dan zouden ze op 11 en 10 punten gaan, gaan komen. En is het bekeken volgens mij voor Chelsea. wat het is allemaal nog aan de gang. Het is even hoofdrekenwerk en we zullen dat straks nog eens een keer rustig op een rijtje moeten zetten. Buffon heeft de bal, de 93ste minuut. Achterin het Juventus, een lange paas uiteindelijk richting het middenveld. Bal komt... Van Bonucci. De man, denk ik, ook die die prachtige bal gaf. de diepte in op Gio Finco. had uitstekend gezien dat die zou komen. was heel ver zijn goal uit. werd toch verschalkt. En inmiddels wordt er geblazen voor het einde van het duel. Een verdiende overwinning. Shakir heeft geen moeilijke avond gehad. De Turkse leidsman. 3-0 voor Juventus-Tsjeche Celsius. waar de problemen alleen maar groter worden. De ploeg uit Londen wordt in de problemen gedrukt. door een Italiaanse tegenstander. die veel en veel sterker en effectiever was. It's best that you be on your way and take your ego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 Your talk is cheap Go the same way that you came. Go from me Alright, listen Don't return Talking about the nonsense so much Enough for them just doing too much Can't stand in my way like a roadblock Can't get me down and can't pull back Backseat driver's full of big jets. Can't step to hide them fresh out of luck Keep talking, I'm stepping up Backseat driver can't do it like that Yo. No. Sabrina Stark en backseat driver. We gaan eens even de boel op een rijtje zetten met uh, Andy Houtkamp... wat er allemaal gebeurd is in de Champions League vanavond. Uh, je begint met te zeggen dat Noordtjeland in de laatste drie minuten... op een 6-5-voorsprong is gekomen tegen Shakhtar Donetsk. <laughs> Ik had het graag gewild, maar helaas. Nee, daar is het uh, 5-2 gebleven voor Shakhtar Donetsk. Uh, laten we de pools maar even erbij nemen. We hebben Ragnar gehoord uh, bij deze groep E... met de uh, Juve tegen Chelsea... Nou, dat uh, hebben we gezien. Uh, Juventus uh, wint met 3-0 van Chelsea. Dat betekent voor uh, de stand nadat uh, uh, Shakhtar op 10 punten is gekomen... als eerste staat op de tweede plaats met 9 punten Juventus... en op de derde plaats Chelsea met 7 punten. Uh, noord heeft 1 punt Zijn uitgeschakeld ook geen kans meer op Europa League. Laatste ronde Shakhtar Donetsk tegen Juventus en Chelsea tegen noord Wordt dus nog spannend. Uh, groep F met Bayern München. Dat is 1-1 gebleven. Valencia-Bayern München. En we hadden al eerder vanavond Baat de Bodysoft dat van Liel won met 2-0. Betekent dat Bayern München en Valencia allebei door zijn naar de volgende ronde. Groep G met Barcelona won al eerder vanavond van het Spartak Moskou van Demi de Zeeuw... die de hele wedstrijd de bank heeft warm gehouden. Barcelona won met 3-0, is door. Maar voor die tweede plaats, daar is het heel spannend. Want Benfica heeft met 2-1 van Celtic gewonnen. En Celtic en Benfica staan allebei op 7 punten. Laatste ronde, Barcelona tegen Benfica en Celtic thuis tegen Spartak Moskou, dat drie punten heeft en uitgeschakeld is. En dan de laatste groep van vanavond... dat is de groep met Manchester United en Galatasaray. Galatasaray wint met 1-0 van Manchester United. United is al door... Kloes had, uh, heeft gewonnen van Braga met 3-1. Dat betekent 12 punten. Manchester United is door. Galatasaray 7 punten. Kloes 7 punten. En Braga uitgeschakeld met 3 punten. Laatste ronde is United. Manchester United tegen Kloes. En Braga tegen Galatasaray. Dus daar moet nog om gespeeld worden. Wie gaat er door in de Champions League? Galatasaray of Kloes? En wie van de twee speelt in de Europa League? Goed, dat was het. Uh, wat jou betreft hè? vanavond. Morgenavond ja. ben je er weer, geloof ik. Dan hebben we weer... Uh... Nee, dan mag ik naar Hannover. Een oh. voorbereiding uh, voor FC Twente. Oh, kijk aan. Dat is voor donderdag de Europa League. Ja. Goed, morgenavond hebben we een lange uitzending. Dankjewel, Indy. Een lange uitzending met ook weer een uh, matchcenter. En dan staat natuurlijk Ajax tegen Borussia Dortmund uh, centraal. Maar goed, eerst. Ik uh, heb u net al gezegd... Uh, dat Karsten Kroon vandaag iets opmerkelijks heeft meegemaakt. Karsten hangt nu aan de lijn als het goed is. Uh, of was het gisteren al? Het was gisteren eigenlijk al. Karsten, goedenavond. Goedenavond. Ja, wij hebben contact. Ja, voordat je precies gaat vertellen wat er allemaal exact gebeurd is, uh, waar was je? Waar, waar ik was? Ja, toen het gebeurde. Uh, ik op, op, op Gran Canaria. Op Gran Canaria, ja. En uh, uh, wat, wat ging er precies door je heen toen het gebeurde? Ik, ik, uh, ik neem aan dat je doelt op de, op de naakte vrouw bovenop de berg. Ja, jammer. Ik had het spelletje ik, nog ik even vol willen houden, maar nou, te, is de, dus. nou is de clue weg, uh, weg. Ja, dankjewel. Oh, shit, sorry. Ja. Oh, nee, nee, nee, ja. Uh, wat ging er door me heen? Uh, ja, nee, nou, dat ik, hoeft u niet meer. Vertel maar even. Nou, nou wil iedereen het verhaal van de naakte vrouw horen, want daar bellen we je ook voor, want je maakt dat niet iedere dag mee. <laughs> wat gebeurt er nou? Ja, het is echt ongelooflijk hoeveel dingen ik meemaak hier op een dag. Het is echt... Uh, maar um, nee, we hebben uh, met, met, met de ploeg een, een, een klim omhoog. En uh, ja, op die klim, daar, ja, daar, daar was het een beetje uit elkaar geslagen. En ik, ik kwam boven, ik was een beetje achter de eerste. En ik hoorde, we komen, ja, het was een heel klein weggetje. En uh, ik, ik wilde een bocht omrijden. En om de bocht hoor ik een hoop geschreeuw en wat lawaai. En ik dacht, ja, dat, dat is misschien iemand gevallen of zo. En ik ga die bocht om En er staat dus, ja. Een, een, een, een naakt meisje staat er midden op, midden op de weg. Ja, maar waar was dat? Wie, wie schreeuwde er dan? Je zegt, uh, ik hoorde een hoop ja, geschreeuw. Uh... Nou ja, mijn, mijn ploegenoten waren nogal nog opgewonden. Oh, oké. Okay. Uh, maar wat deed die naakte vrouw daar? Uh? Vraag je dan af natuurlijk. Ja, dat is hem ook niet helemaal duidelijk. Maar ze, ze was in ieder geval. Uh, ze waren een soort fotoshoot aan het doen. En ik denk dat het gewoon. Uh, een meisje was die dacht dat, dat, ja, dat die daar zin in had samen met haar met haar man. Dat, dat uh, daar gok ik op. Ja. Je weet wel dat het. Het was wel haar man, nou maar zeggen. Nou ja, misschien haar vriend of misschien was het wel uh, iemand die haar daar geld voor betaalde. Dat weet ik niet. Ik heb niet een heel gesprek met ze gevoerd. Ja, maar daar, heb je gezien dat er inmiddels foto's van het hele incident uh, op internet uh, verschijnen herende? en der? Ik heb dat begrepen, ja. Ja, dat, je, dat je hebt zelf echt... ook nog een foto via Twitter, de wereld. Het ja. wordt echt een viral. Ja, gaat echt ja ik niet... was net op tijd, hoor. Ja, Ik kwam alles wetend, kom ik boven. en Ik, ik was, ik was uh, nog net uh, ja, genoeg bij de tijd om uh, mijn telefoon even uh, uit, mijn, uh, uit mijn zak te pakken... om dat uh, te, te delen met mijn, met mijn Twitter-volgers. Ja. Die wou ik dat toch niet onthouden. Ja, nou ja, goed. In het uh, koude, koude, regenachtige Nederland. Die, die mensen kunnen zoiets wel gebruiken. Ja, maar. kan ik me wel voorstellen. Zeg maar, het, het seizoen zit er toch al op? Wat, uh, wat, wat doe je daar dan? Ik bedoel, heb je nooit vrij dan? Het seizoen is alweer begonnen, joh. <laughs> De voorbereiding op het nee, seizoen seizoen ja, is alweer ja, begonnen. Ja. In, inderdaad, zeg maar, de normale opbouw is dat je inderdaad in december weer het eerste trainingskamp met de ploeg hebt. Uh, Bjarne die heeft daar een iets andere uh, opvatting over bij, uh, bij Saks voor of dat, uh, ja. dat meestal in november is een soort teambuilding kamp uh, waarin we ja, vooral werken aan teambuilding en wat niet zozeer training is. En, uh, waar we ook wel een beetje fiets wat materiaal uittesten En uh, ja, er wordt er ook wel een beetje gefietst als gisteren. Ja. Maar goed, dan is er ook wel tijd voor, uh, voor, voor het loon onderweg. Ja. ja, en dan, dus, uh, dan helpt de uh, naakte ik, ik, vrouw daarin ja. uh, nogal natuurlijk. Ja, ik, ik eventjes dacht ik dat Bjarne er iets mee te maken had. Dus ik, hij kwam wel een paar minuten na me boven... en toen bedankte ik hem voor uh, wat hij... Uh, Volgens had geregeld, maar hij nee, had er niks mee te maken. <laughs> Want Ries is wel van een naakte vrouw. Nou, je hoeft niet uit de school te klappen, les, laat maar zitten. Uh, hoe vaste seizoen wordt dit voor jou? Oh, dat moet ik nog nadenken ook. Uh, mijn vijftiende. Ben je het niet eens zat? Nee, absoluut niet, joh. Ja, uh, kijk, dit is, het is geen, uh, geen, geen makkelijk beroep. Maar ik heb er nog steeds heel veel lol in. Het is ook de manier waarop je ermee omgaat. Ik leg mezelf wat minder druk op dan ik in het verleden deed. En ja, ik geniet er gewoon nog steeds heel erg van het fietsen zelf... en gewoon met die jongens samen zijn. Maar wordt dat anders? Want je bent nu 36? Ja. Je aarzelt alsof je geconfronteerd wordt nu met je eigen leeftijd. Zo van, oh ja, shit, ik ben al 36. Dus het is iets waar ik helemaal niet mee bezig ben eigenlijk. Wat heel veel andere mensen wel bezighoudt. Maar nee, mezelf eigenlijk niet. Nee, maar wat ik maar, wilde uh, weten eigenlijk. Verandert dat als je, als je ouder wordt. Ga je dan anders dit soort trainingskampen in? Ja, ja toch wel. Dus uh, ja, als je 28 bent of 30. Uh, dat je eigenlijk, dat je beste jaren aankomen. En dat je probeert om die grotere koers te winnen. Uh, dan leg je wat meer druk op jezelf. En dan ben je toch wat... Uh, toch to, to wat geconcentreerd en meer met jezelf bezig dan als je wat ouder wordt... en dat je het allemaal al hebt, al hebt meegemaakt... en dat het eigenlijk meer aan, aan andere mannen binnen de ploeg is om, uh, om, om dat te doen. Ja. Hoe lang ga je nog door? Uh, nou, ja, zolang ik uh, leuke dingen mee blijf maken als gisteren... Dan, uh, en ik, en ik uh, niet, uh, niet, niet uh, kansloos gelost word, dan zie ik niet echt een reden om te stoppen... Uh. Ja. Uh, ja, zolang ik er plezier in blijf hebben, misschien rijd ook wel door uh, zoals uh, Joop uh, tot, tot mijn veertigste. Ja, dus je legt je, je, je carrière eigenlijk in de handen van een, uh, een naakte vrouw bovenop een berg? Nou, dat, dat zijn wel dingen die... Uh, dit zijn wel de spreekwoordelijke kersen daar, natuurlijk. <laughs> daar hebben we natuurlijk gekkigheid, maar... Uh, uh, ja, ik, ik heb er nog steeds wel plezier in. En uh, geestelijk is het geen enkel probleem... Uh, Lichamelijk ook niet. Het is alleen sociaal gezien uh, wordt het op een gegeven moment wat moeilijker. Ik heb, niet, ik heb twee dochters van zes en vier. Uh, en dat, het wordt toch moeilijk om, uh, om, om, om veel van, weg te, van huis weg te zijn. Ja. Dus dat zal eerder uh, op een gegeven moment een factor worden dat je denkt van uh, ik, ik, uh, ik stop ermee en ik ga een uh, normaal leven leiden. Wat we dan ook mogen inhouden. Goed, dat is wel mooi hè. We gaan in één keer de diepte in. Terwijl we begonnen. Er zijn twee dingen die me opvallen. Ten eerste, we bellen je vanwege die naakte vrouw en we gaan gelijk de diepte in over je carrière. En we hebben het helemaal niet over doping gehad. Ja, maar dat was ook voorwaarde joh. Is dat zo? Had jij dat gezegd van uh, denk ja. erom, mooi als gek erover nou, beginnen, dan je... moet je tegen mij niet zeggen. Nee. We nee, gaan, nee. nee, maar, maar God, ik bedoel, de laatste weken uh, word ik helemaal plat gebeld aan journalisten dat ik allemaal dingen uit moet gaan leggen over doping en. Uh... Nee, daar, daar heb ik geen zin in. Zeker niet tijdens mijn vakantie. Nee, oké. Dus, okay. Uh, okay. dus uh, ik, ik waardeer dat jullie dat niet doen. <laughs> <laughs> nou, de tijd is op, anders was ik erover begonnen. Ik ga lekker slapen, hè? Dat is goed. <laughs> dag, Kasten. Okay. Goedenavond. Goed, hoi, hoi. Dag, dat was uh, Kasten uh, Kroon. Die gaat uh, heel gezellig dromen vanavond ongetwijfeld. Goed, uh, we gaan even vooruitkijken naar morgenavond. Ik zei het net al, Ajax tegen Borussia Dortmund. Wat een kraker wordt. dat uh, live morgen natuurlijk uh, te volgen bij de NOS. Um, in de Champions League, in de Arena. Uh, de koploper in groep D. Borussia Dortmund, de Duitsers, hebben voldoende aan een gelijkspel om de knock fase te bereiken. Ajax kan nog alle kanten op. Vlado Veljanovski uh, vroeg daarom aan de trainer van Ajax, Frank de Boer, of het een alles of niets wedstrijd wordt. Ja, alles of niets, uh, wij willen gewoon ons eigen spel proberen te spelen... zoals we dat eigenlijk elke wedstrijd hebben gedaan in de Champions League. Ik denk dat we dat uh, drie keer vrij goed hebben gedaan. Eén keer uh, wat minder tegen, of een stuk minder tegen Raymond Dick. Ja, en dan hopelijk uiteindelijk uh, op een goed resultaat. En of dat nou een gelijkspel is of een, uh, of een winst. En natuurlijk uh, willen we graag voor de winst en daar zullen we ook voor gaan morgen. Het belangrijkste is, je speelt tegen drie uh, topteams... Dat je daar uh, klaar voor bent. En dan bedoel ik meer... Uh, dat je er klaar voor bent in de snelheid van het spel. In, in de duelkracht van de tegenstander. Dat is allemaal een, een stapje hoger. En ja, daar zijn we heel nadrukkelijk mee bezig geweest. kijk dus Als je tegen... Uh, niks te van VVV of Pek of uh, wat dan ook. Ja, de, je speelt opeens tegen ja, wereldsterren. en ja, Dan gaat het allemaal een tandje sneller. En als je dat... Denkt op de manier zoals tegen VVV of tegen Pexol of wat dan ook te kunnen gaan doen. Ja, dan kom je van een koude kermis thuis, denk ik. Dus je moet heel goed voorbereid zijn wat je staat te wachten. En uh, dat proberen we zo goed mogelijk te doen. ik denk dat we dat redelijk uh, gedaan hebben tot nog toe. Maar dit is weer een, uh, weer een test of we daarin gaan slagen. Ik las dat je sms't met de trainer van Dortmund. Waar gaat dat dan over? Nee, nou, in het begin vooral. Hè, met, uh, ik had hem ontmoet... Uh, Tijdens de trainingsbijeenkomst in, in Nyon. Hebben we toen nummers uh, ge, zeg maar, uh, over de weer gegeven. En vooral zeg maar, bij de eerste uh, wedstrijd natuurlijk, uh, in Dortmund. Gewoon een uh, goed gesprek gehad. En daarna ook uh, met de wedstrijden tegen, tegen City. Uh, gewoon even sms. En vooral natuurlijk omdat hij ook een uh, goed resultaat tegen Madrid had. Natuurlijk, twee keer. Dus, Het uh, is gewoon... Uh, hem te steunen, omdat het natuurlijk ook een club is zeg maar, die uh, heel veel overeenkomsten heeft uh, met Ajax. Denk ik. Nu ook afgesproken om gelijk te spelen, want dat komt Ajax wel goed uit. Nee, helemaal niet. Wij willen ook de Champions League in natuurlijk nog steeds. En we weten het ook heel...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 Kort iets anders. Het is uh, precies een jaar geleden dat uh, Kruif hier begonnen is met de grote uh, verandering. Uh, er zijn nu oud-spelers hier toegevoegd uh, en een mix van specialisten. Hoe kijk jij daar nu tegenaan? Nou, ik denk heel goed, heel positief. Uh, we hebben toen uh, we zijn die stap ingegaan uh, en hebben gezet. En, ja, daar moet, uh, dat moet je doorzetten. En dat hebben we uiteindelijk gedaan. Uh, wel met hot en sloten natuurlijk in het begin. Maar als je daarvoor kiest, dan moet je er ook vol voor gaan. En uh, dat ziet er nu hartstikke goed uit. Het krijgt nu echt uh, structuur. En ja, het is afwachten of het uiteindelijk vruchten gaat afwerpen natuurlijk. Maar dat is wel de bedoeling en daar hebben wij in ieder geval uh, alle vertrouwen in. En geeft dat ook nu rust? Merk je dat? Ja, maar dat is al een tijdje hoor, op de club vind ik. Uh, in het begin waren we natuurlijk uh, ja, een beetje twee kampen natuurlijk. En dat is al lang verleden tijd en uh, de rust is al een tijdje teruggekeerd. Ja, dat was Frank de Boer. We gaan doorpraten over het duel met Bas Tichler. Bas, goedenavond. Dag, Robert. Hoe belangrijk zijn de vier punten die ze uh, tegen Manchester hebben behaald... Als je, als, je het kijkt, uh, als je kijkt wat betreft het zelfvertrouwen van Ajax? Ja, van ongelooflijk belang. Want niemand had eigenlijk verwacht... Uh, weet je nog wat er gebeurde toen er geloot was? Toen uh, nee. zei iedereen poel des doods. En toen zei iedereen nou, als je een punt haalt in deze pool, dan doe je het al goed. En dan blijkt dat je vier punten kan halen tegen de kampioen van Engeland. Um, dus dat is voor het zelfvertrouwen is dat ongelooflijk belangrijk geweest. En als je naar het spel kijkt, wat ligt Ajax dan beter? Borussia of Manchester? Nee, Manchester. Omdat ik, in algemene zin vind ik dat Nederlandse ploegen het vaak vrij goed doen tegen Engelse ploegen. Die zijn toch, uh, vind ik met name in de, de, de wijze waarop ze tactisch staan, wat statisch... Als je daar speelt met bewegelijke mensen voorin die weglopen uit de spits... dan blijven die twee mandekkers gewoon lekker staan. Dat is gek genoeg, hoewel doe ik steeds minder Engelsen daar spelen, nog steeds het geval. Dortmund is wel echt een, een, een voetballende ploeg... die leuk en een aanvallend voetbal willen spelen... waar veel snelheid, veel dynamiek in zit. Dus daar gaat hij eigenlijk het gegarandeerd lastiger tegen krijgen. Ja. En dan, als je ook kijkt naar het verschil tussen de wedstrijd in de Eredivisie... en die in de Champions League, hoe kan het verschil nou zo groot zijn? Ja, nou goed, dat, is mij, dat, dat heeft altijd te maken met, met een handvol dingen. Kijk, aan de, in de eerste plaats als Ajax tegen VVV speelt... dan loopt Ajax het veld op zoals A, eh, zeg maar voor het gemak Madrid het veld oploopt... als ze tegen Ajax spelen. Nou, met het idee van, nou ja, het zal wel, we doen het wel even. Dus als je een tegenstander hebt van wereldklasse... dan denk ik dat je bereid bent om altijd een stapje extra te doen... en een tandje harder te spelen dan... Komt ook het beste in jezelf boven, dan blijkt dat je dus hele aardige wedstrijden kan spelen. Ja. Daar komt bij dat als je tegen, in het geval van Ajax, VVV speelt... om dat nog maar eens aan te halen... dan speel je met 21 man op de helft van de tegenstander. Dan is het totaal geen ruimte. Um, dan moet je dus echt op zoek. En dan krijg je vaak wedstrijden waar je van de buitenkant naar kijkt... en denkt, je, is dit nou wel eigenlijk leuk? En als je tegen een grotere ploeg speelt, dan weet je zeker dat die ook voetballen. Ja. En dat er wel wat meer ruimte komt. Dus het is altijd van alles een beetje. In het gesprek met Frank de Boer uh, hadden we het er al even over. Hè? Die salonremise die op de loer ligt. Volgens Jurgen klopt. dus de trainer van, uh, van Dortmund, gaat dat niet gebeuren. De coach van de Duitsers is zich ervan bewust dat het een zware opgave wordt. Maar hij wil het uh, duel zo positief mogelijk benaderen. En dus voor een overwinning gaan. We hebben het gar niet voor. We willen het niet herausfinden. Eerlijk gezegd, we zijn ons um, de zware opgave der totaal bewust. Want we hebben tegen Ajax Amsterdam gespeeld, gespielt. We hebben gevoeld und gesehen, wie stark sie sind, wie stark sie sein können. Und dementsprechend geht es für uns nur darum, ähm, dieses Spiel so positiv wie möglich für uns zu gestalten, so viel wie möglich von unseren Fähigkeiten auf den Platz zu bringen. Und das Ergebnis ist nur ein Res Resultat dessen, was wir einsetzen. Und ähm, dementsprechend nehmen wir nachher das, was wir kriegen. Aber dass wir irgendwie... Um, jetzt schon ons met een punt beschäftigen würden, dat kan ik absoluut vernijnen. Ja, ze zijn er. Hij, verneinen. mooi Duits woord. Uh, hij zegt er dus nee op. Geen afspraken, uh, dat lijkt mij duidelijk. Hè? Uh, ook wat de boer betreft, ze willen gewoon voor de winst gaan, toch? Je, je vertaling bevalt me wel. Ik moet me ineens aan denken dat ik ooit naast een, een, een tolk heb gezeten. Toch even als sideline, als je een halve minuut over hebt. Een tolk heb gezeten bij een wedstrijd van, ik meen, Feyenoord ergens in Rusland. Volgens mij was Beenhakker toen coach. En toen kwam er een ongelofelijke verhandeling van Beenhakker over wat hij er allemaal tactisch van vond. En toen zei de, talk, de coach: Yes. <laughs> en dat was de vertaling. Ja, maar ik had in de aanloop naar de quote ook al het nodige vertaald. Dus ik ja, denk, nou, precies. twee keer heb ik een beetje overdreven. Ja, ik wil het uh, gewoon even vertellen. Ja, goed. Om um kort en goed te gaan, ze hebben geen afspraken gemaakt. Hoe, nee. verwa hoe verwacht je nee. dat eigenlijk zal gaan spelen? Want we hebben nu nog 1 minuut 20 over. Ja, nou, wat eigenlijk altijd doet, dat is namelijk gewoon voor de winst gaan. En dan kun je altijd een kwartier voor tijd tot de conclusie komen... dat het 1-1 is en dat dat het is. Zeker als dan blijkt dat die tussenstand op het andere veld... gunstig voor beide ploegen zou zijn, want dat kan dus. Als Madridse van Manchester City wint, ja, dan vind je het prima. Maar je gaat beginnen met de wil om te winnen. Ja, Personele stand van zaken uh, heeft de boer zorgen. Nee, niet zo heel veel. Vermeer was ziek is weer beter. Al de wereld was geblesseerd, uh, is weer terug. En dan blijft eigenlijk, zeg maar, los van het feitje van het rijtje dat er al langer niet is... is eigenlijk alleen Babel nog een, uh, degene die er niet is morgen. Ja, dan nog even heel kort. We komen een bekende tegen, hou je hart vast in de arbitrage. Ja, de grensrechter. Uh, en dat is de grensrechter die vorig jaar in die wedstrijd tegen Real Madrid... toen op dat andere veld in Zagreb Lyon met 7-1 won die twee goals van Ajax afkeurde. Onterecht. Uh, ja, dat moet je er wel even bij zeggen. En dat is de grensrechter morgen ook. En ik denk dan misschien is dat wel een voordeel. Want iemand ja. zal hem toch wel even eraan herinneren. En wie weet helpt dat nog wel. Ja, dat hij ook denkt, dat gaat me geen tweede keer overkomen. Ja. Dat verhaaltje van net heeft me wel uh, de ja. rest van mijn tijd gekost. Dat he? klopt. Heb je Jammer. goed geconstateerd. Dankjewel. Bas, tot morgen bij Ajax tegen Borussia Dortmund. Dit was Langs de Lijn u Hoort Tune. Zometeen met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Mieke van der Wij. Goedenavond.